5 uur. Joris Benitski met het NOS-journaal. Op de Noorse eilandengroep Spitsbergen is een Nederlander gedood door een ijsbeer. De man van 38 zat op een camping en werd vanochtend vroeg in zijn tent aangevallen. Het dier is toen door anderen beschoten, waarop de ijsbeer vluchtte... en op een parkeerplaats vlakbij een vliegveld stierf. De familie van de man, die zichzelf in brand stak voor het gemeentehuis in Os... doet aangifte tegen burgemeester Buis, meldt het Brabants Dagblad... De kinderen van Adi Dendekker vinden dat ze medeverantwoordelijk is voor de dood van hun vader. Dendekker voelde zich in de steek gelaten door de gemeente en justitie omdat hij geen woonruimte kreeg. De burgemeester zei dat het de gemeente veel tijd, inspanning en geld kostte om Dendekker te helpen. De nabestaanden noemen dat mogelijke laster. De Russische oppositieleider Navalny is niet meer in levensgevaar, zeggen de artsen van het ziekenhuis in Berlijn waar hij ligt. Zijn situatie verbetert, maar hij wordt nog wel in coma gehouden. Volgens de Duitse artsen is hij in Rusland vergiftigd. Het reisadvies voor 14 gebieden in Frankrijk wordt om middernacht aangescherpt naar Oranje... vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Het gaat om 14 regio's, onder meer rond Parijs en de regio Bordeaux. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt af om naar deze gebieden te reizen... tenzij dat noodzakelijk is. Minister Grapperhaus en zijn vrouw hebben allebei 390 euro overgemaakt aan het Rode Kruis. Het is hetzelfde bedrag als dat van de boete die staat op het overtreden van de coronaregels. Grapperhaus is in opspraak geraakt omdat gasten op zijn huwelijk afgelopen zaterdag te weinig afstand hielden. Hij heeft excuses gemaakt. Premier Rutte vindt niet dat de geloofwaardigheid van de minister op het spel staat. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is ongeveer 20 graden. Morgenochtend is het in de westelijke helft van het land buiig. In de middag volgen ook landinwaarts buien. Opnieuw met onweer en windstoten. Ook wat zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANEB. Het is behoorlijk druk op de weg door het vele recreatieverkeer en een paar ongelukken. Ik noem de files vanaf 10 minuten extra reistijd. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de vesting en knal.1 Nes 9 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Diemen 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is nog niet meer dan 10 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, 5 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag door een aanrijding bij knoopend Burgerveen, 5 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij en de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp, bij de hoek, 5 kilometer door de problemen op de A4. Het oponthoud is 10 minuten en het blijft vrij druk rond Den Helder. Op de N250 van de kooi naar Den Helder voor de veerterminal 3 kilometer fieden met ongeveer een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. right now, cause all I want to do is keep it real right now, I'm trying to beat it up, beat pills right now, athletic in the sheets, I got skill right now, hey, red, red, with some red, baby, ha, ballin' in that club, it's some speed, ha, pop that bitch spray like Raid. yellow diamonds on you like a glass of lemonade, kill me, kill me. I thought, teeth thought, white Newport, I want these, these. light shorts dollar burger bag in a Porsche I'm coming to fuck with you till we don't like support I'll split it with you if we get half a Michael Jordan No toilet tissue, I shit on niggas cause life is short if No passport to go with me, I have to get the party Please, oh. let go And have a good time Have a good, have a good time, Have a good, have a good time Raise, you Please, let go. Said just, you wanna fuck Hey mister, you a rat Bird, good hair, got a back hey. Rich nigga, I like a rat Fuck it up, it back okay. No you from Brazilian wax hey. you let, go. let go And have a good time Have a good, have a good time yeah. Have a good, have a good time Ariane Grande samen met Calvin Harris. 28 augustus, welkom in Zandvoort. En ja, voor mij is eigenlijk 28 augustus heel raar, want ik ben Groninger. Dus ik hoor eigenlijk niet op de grote markt te staan, want het is Gronings ontzettend. Maar goed, daar hebben we in Zandvoort natuurlijk helemaal niets aan. Ik ben hier in de studio met Christel. Christel van liefst uit Zandvoort. Hallo Christel. Goed. Voor goed. Uitnodiging. Ja, natuurlijk. En ja. je bent er gewoon de volle twee uur bij. Ja, logisch. No normaal ben je altijd maar gewoon vijf minuutjes, maar uh, nee, ja, ik twee ik uur lang. Ik kom uh, <laughs> lekker uh, gewoon even twee uur uh, een beetje babbelen. Wat leuk. Nou, ik wil zometeen alles van je weten. Tot die tijd is even het principe Tot dan. Tot ja. zo.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 Du zeilen en de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 ja, mijn Frans is niet zo goed, uh, Christel. Maar... Ja. Maar het gaat in ieder geval over haar huis aan uh, de Côte d'Azur. Waar ze heel blij is. is goed. Leuk. Toch iets anders dan Zandvoort? Want uh, ja. Ja, laten we helemaal vooraan beginnen. Liefst uit Zandvoort. Vertel eens. Uh, je bent, hoe ben je daarmee begonnen? Wanneer ben je ermee begonnen? Waarom ben je ermee begonnen? Uh, liefst uit Zandvoort. Ja, ik liep al heel lang met het idee eigenlijk om uh, een, ja, een blog of iets te beginnen over Zandvoort. Waar, waar ik over de, ja, de leuke dingen van Zandvoort kon schrijven. En uh, ja, toen kwam het bericht, ik had ook de URL en zo allemaal al geregistreerd. En toen kwam het bericht van de Formule 1. En toen dacht ik, ja, nou, als ik het nu niet ga doen, wanneer ga ik het dan wel doen? Dus toen uh, ben ik eigenlijk uh, vorig jaar, eind mei, heb ik de website uh, ja, live gegooid. En uh, ben ik begonnen op Instagram en ja. gewoon maar met wat dingetjes te, te posten. En uh, ja, vorig jaar zomer natuurlijk wat dingen uitgeprobeerd. Toen kwam de winter eraan en uh, ja, toen... Uh, het nieuwe seizoen, het is natuurlijk toch echt seizoenen ja. hier in Zandvoort. Dus uh, ja, en nu is het uh, een jaar verder, dik een jaar verder. Ja, en, want je uh, hebt een, echt een website vol met allemaal tips. Je hebt een, inderdaad ja. een Instagram-account, je hebt een Facebook die je volgt. Ja, en ik ben het eigenlijk begonnen uh, omdat uh, ik, uh, ja, ik vond dat Zandvoort wel wat meer positieve aandacht kon gebruiken. Maar we hebben uh, toch een VVV en we hebben toch uh, marketing in Zandvoort. ja. Yeah. Die, uh, die, die, doen ook allemaal, die doen het ook allemaal. Maar uh, ik zag zelf uh, ja, gewoon dat er veel leuke dingen gebeurden in Zandvoort. En ik vond, uh, ja, ik, moest zelf altijd heel, ik woon nu zo'n zes jaar in Zandvoort. Mm -hmm. En ik, uh, ik merkte dat ik gewoon heel vaak moest uitleggen aan mensen waarom ik hier woonde. En uh, dat zeiden van, ja, wat, wat, wat is daar nou leuk aan? En uh, het is toch allemaal, het wonen toch alleen maar criminelen of oude mensen. Of, of het is uh, daar altijd druk, dat hoor het ik Het is altijd heel druk en er is er nooit wat te doen in de winter. En ja. Ik dacht, nou, uh, nou, ik zie het eigenlijk wel heel anders. En uh, ja, toen dacht ik, ik, ik wil daar gewoon iets aan gaan doen. Uh, dus eigenlijk mijn liefde voor Zandvoort uh, wilde ik graag delen met anderen. En um, ja, ik zag ook dat er gewoon heel veel leuke dingen ook gebeurden. Maar vaak zijn dat kleine initiatieven. En die moet je maar net uh, eventjes weten. Ja. Uh, en ik merk nu door het allemaal te bundelen op mijn site en op Instagram... dat, dat, ja, dat het zichtbaarder wordt. Ja. En dat je daardoor ook een ander beeld krijgt van Stanford. Want dat is uiteindelijk wel mijn doel. Ja, ja. En, en volgens mij werkt het ook. Want het is vooral heel positief wat je allemaal vertelt. Ja, het is alleen maar, maar positief. Wat mij heel erg opviel uh, toen we het over de drukte hadden... En, en, uh, toen bleef jij maar vertellen van hoe leuk het eigenlijk was, Bij iedereen zat te klagen van oh het is veel te druk, het is veel te druk. Dan had jij het over over oh, een heerlijke stranddagen allemaal. <laughs> dat ik dat op Instagram bleef doen. Ja. ja. Nee, ik, ja, ik kijk natuurlijk. Het zijn drukke dagen af en toe. En uh, dit jaar was het natuurlijk een vreemd jaar. Maar ja, met die drukke stranddagen denk ik, nou ja, wij dan blijven de zandvoerters vaak gewoon thuis, ja. uh, of, je, of je gaat uh, even uh, meer de waterleiding duwen in of iets anders doen. Uh, ja dat hoort ook bij Zandvoort. Zandvoort is natuurlijk gewoon een druk uh, strand. Ja. En uh, ja, ik denk dat je altijd wel de positieve kant van dingen kunt uh, bekijken. Ja. ja, heel goed. Ik wil zo meteen alles van je weten hoe je terug gaat voor de zomer. Ja. Tot die tijd, de nieuwe Miley Cyrus.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 1948 is het niet meer zo lang achtereen zo warm geweest. Bij tropentemperaturen van boven de 30 graden waren bikini en zwembroek favoriet. Met miljoenen liters bier en frisdranken brachten Nederland zich te verkoelen. De fabrieken konden de vraag nauwelijks bijhouden. De grootste drukte heerste er als van ouds aan de kust. Waar honderdduizenden zich blootstelden aan de inwerking van de tropenzone. Onder de strandgangers waren vooral hier veel West-Duitsers. Eén ding staat vast. De zomer zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de beeld begonnen werd met primatologische waarnemingen. Ja, zo klonk het 1975. Dat was toen de warmste zomer, maar inmiddels ingehaald. Want jee, wat een zomer hebben we gehad, Christel. We zijn ja. eigenlijk van het voorjaar naar een helemaal leeg strand naar het volste strand ooit volgens mij gegaan. Ja. Hoe, hoe ja, voor, de, voor de mensen die, die luisteren, dus, uh, buiten gaat het heel hard keer. En dat uh, is op ons dak. Dus dat hoor je op de achtergrond. Ja. <laughs> het is nu weer heel ander weer dan een paar weken geleden. Inderdaad. Ja, ja wat dan, het was een rare zomer natuurlijk. Inderdaad. Het eerste of het voorjaar natuurlijk. Hele lege stranden. En, uh, wat natuurlijk heel erg bijzonder was. En uh, nou ja, de maand juli is volgens mij iedereen alweer een beetje vergeten. Maar het was het helemaal niet zulke nee, heel mooi weer. Nee. De, de eerste weken van de zomervakantie. En toen natuurlijk de, ja, de hittegolf en met alle drukte. Dat was, dat was wel even een, ja, een schok, denk ik, voor ja. heel veel mensen. Uh, en en het, het was ook anders, hè? een beetje anders dan andere jaren. Andere ja. toeristen, heel veel dagjesmensen. Ja, heel veel mensen natuurlijk die met de auto komen in plaats van uh, met de trein. Ja. Uh, ja, het was even wennen. Ja, was heel on... En ja, ik wil toch even terug naar die coronatijd, want dat was toen met die lockdown. En werd toen, toen zijn we eigenlijk ook begonnen met die uitzendingen. Toen hadden we het ook over die bezorgdiensten en over alle initiatieven die er waren. De, iedereen moest maar, vooral die horeca, moest maar zelf iets bedenken. En, en het was, was heel raar. Heel, uh, ja. ja, het was natuurlijk best wel vervelend dat uh, ook uh, heel veel uh, dingen weer we dicht moesten toen. Omdat het toen ja. heel druk was uh, in, in Zandvoort. Dus een, heel veel initiatieven zijn toen ook weer gestopt eigenlijk. En da daarna kwam het langzaam kwam het weer een beetje op. Nou ja, ik was zelf wel blij dat, uh, dat ook de strandtenten met, de, met die beachbarretjes begonnen. Ja. Want dat uh, was in, op andere stranden zoals, of, uh, andere stranden, mm. zoals in Scheveningen uh, niet mogelijk. Ja. En uh, ik vond het toch wel fijn om even, gewoon, uh, toch even een koffietje op het strand te kunnen doen. Dat je even lekker naar, je, naar een strandtent kon gaan. Op ik een denk, hele ik, andere manier. Maar, ja. Ik weet nog wel dat toen, toen je dat inderdaad op, je, op je Instagram zette, dat mensen zeiden van... Zet dat er nou niet op, want dan komen ze naar Zandvoort toe. En dat is niet de bedoeling. <laughs> ja, nee, klopt. Ja. Ja, nee, maar goed, het was ook wel bedoeld natuurlijk voor de locals eigenlijk. Ja. En, en mensen in de regio. Want je kon natuurlijk wel op de fiets naar Zandvoort komen. De toiletten waren toen ook allemaal nog gesloten. En of je ja, kon de strandtenten niet in. Dus het was best het was wel raar. Ja. Het ja. Was, je kon maar eigenlijk kort blijven en dan weer weg. Maar inderdaad, het was echt vooral niet de bedoeling dat er mensen gelokt werden naar Zandvoort nee. natuurlijk. Dat, was, uh, dat nee. maakte het best wel gek. Want normaal pro, ja, promote ik Zandvoort gastvrij. natuurlijk. Ja. En, um, maar goed, um, het was ook wel uh, leuk toch voor de mensen in de regio dat je toch even naar het strand kon gaan. Ja, precies. Ja. En, en volgens mij zijn een paar van die initiatieven zijn gewoon gebleven. Want er wordt nog steeds bezorgd bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja. Ja. En die, die Scharri-app, doet hij nog steeds? Dat weet ik eigenlijk nee, niet. Nee, ik niet. weet niet. Dat is toch zo'n initiatief wat er opeens ja. kwam. Dat was ja. heel lokaal werd dat heel snel geregeld. En al die ondernemers werkte daarmee. Ja. Ja, ja, ik weet eigenlijk niet of die... Dat uh, zal ik zo even checken. Uh, maar en er is ook nog wel een ander initiatief op Facebook... ook over de restaurant, uh, of restaurants en wat er allemaal, welke menus er allemaal zijn. En, zo. Ja. en die loopt nog wel. Dus dat, uh, daar kun je ook dan echt zien... wat er allemaal voor, voor menus aangeboden worden. Prima. Nou, we gaan even naar de uh, summertime van DJ Jesse Jeff. En daarna, straks om half zes... hebben we Hilli Jans in de uitzending over de nieuwe expositie. Goed, dat komt er zo meteen aan. Drums, please!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 I'm just a young illusion, can't you see it? With kennen we eigenlijk natuurlijk van Toto, maar dit was de editie samen met Faith Evans en Eric Bakket. Goed, het is dus het half zes en normaal hebben we altijd Christel aan de telefoon, maar Christel zit in de studio en we hebben nu Hilly Jans aan de telefoon van het museum. Hallo. Hallo jullie. Ja, en uh, nog, nog één week en dan is de, de Formule 1 uh, expositie afgelopen en dan komt er alweer iets nieuws aan. Ja, nou alweer, we hebben deze heel lang laten doorlopen, dus ja. ik ben blij dat we hier wat anders kunnen laten Ja, doen. je hebt natuurlijk even die, ik, ik heb het dan doel ook op die fototransfering die je dus tussendoor gedaan hebt. Ja. Ja. Maar vertel, uh, welkom in Zandvoort heet hij geloof ik? Nee. nee. Groeten uit Zandvoort, sorry. Oh. Ja. Ja, nee, mijn eigen programma heet en welkom in Zandvoort. En is welkom, ja. dat ik, ik, ik ben een beetje in de war, want we hebben liefst uit Zandvoort, welkom in Zandvoort en groet uit Zandvoort vanavond. Oh, oh, oh, dus oh, oh, oh, het wordt een we beetje gaan veel... Allemaal weer mensen trekken. Ja joh. Goed, groet uit Zandvoort. En dat zijn met name oude postkaarten, geloof ik, hè? Uh, niet alleen dat. Uh, we doen ook een ode aan de voormalig beheerder, Annie van Vrijbergen de Koning. Die heeft een prachtige collectie Oost-Indische tekeningen over klederdrachten en okay. over, uh, straatjes in Zandvoort. En uh, omdat wij natuurlijk weinig inkomsten hebben aan publiek, uh, museumkaarthouders, we hebben natuurlijk een, een waardeloos jaar achter de ja. rug. Uh, denk ik heel veel uit eigen depot. Mm -hmm. We hebben uh, schenkingen gehad Dat van goed. de ex van Emmy van Vrijbergen de Koning. Die kunnen we nu ook mooi laten zien. Dus we doen eigenlijk iets heel moois, maar dan met eigen middelen. Wat goed. Ja, en. Er werd mij ook verteld... je gaat weer een foto-expositie op het Badhuisplein doen... met die oude opname die je allemaal hebt. Ja, die is uh, dus net opgeleverd. Okay. Dus uh, as we speak is die, is die klaar. Okay. Op verzoek van de wethouder die zegt... Van, nou. Kun je niet iets laten zien? De, de, de beelden van Marlene Scherps die zijn allemaal ja. kapot gemaakt, die zijn weggehaald. Nou, dat ja, weet iedereen. Bizar. Hartstikke ja. vervelend. Ja. Wat kunnen we wel doen? Nou, dat is hier een nieuwe tentoonstelling neerzetten. En dat hebben we met de Bakels collectie gedaan. Wat goed. Wat goed. Ja. Kun je iets vertellen wat we gaan zien? Zeg je? Kun je iets vertellen wat we gaan zien, wat we kunnen verwachten? Uh, op het Badhuisplein of in het museum? Nou, beide natuurlijk, maar. Oké, okay, op het Badhuisplein zie je dus uh, nostalgische beelden van Zandvoort. Uh, het dorp, het strand. Uh, dat zijn plaatjes die door de hele familie Bakels gemaakt uh, zijn. Wat leuk! Uh, gedurende 140 jaar, zo'n beetje. Dus het ja. is een unieke uh, historie van, ja. van Zandvoort. Hele mooie collectie, zijn we ook blij dat we die hebben in het museum. Mm -hmm. En tijdens de Groeten van Zandvoort zien we inderdaad ook dingen van Bakos. Dus dat heeft wel weer een beetje een verbinding. Mm -hmm. um, hij heeft prachtige dingen gemaakt van bijvoorbeeld een stoelenman met van die, van die uh, rieten manden op zijn rug. Je ja. ziet mensen die met een badkoetsje naar de, naar de zee worden gebracht. Uh, mensen die gingen daar niet blote zee in. Die nee, ja. gingen gewoon met een badkoets, met dat een goed. badvrouw. Ja. Ze huurden een, een, een uh, noem je dat, zo'n handdoekje. Ja. En die werden door de waadvrouw door het water gehaald. Dus ik vind dat ook wel prachtig om dat te laten zien. Ja, dat, is, dat, is, dat gaat tegenover wel anders, Christel. Ja. <laughs> ja. Nee, en, uh, maar, en, en ja, ik zie op jullie site zie ik inderdaad van die prachtig ingekleurde... Uh, ja, dat is, dat is dan wel die aanzichtkaarten, geloof ik, hè? Die, uh... Ja. Dat, dat zijn inderdaad antwoordkaarten. Ja. ja, ik vind het, ik vind het en erg En We mooi. hebben Edwin Keur, die gaat ons uh, bijstaan. Dat goed. Edwin heeft op zijn uh, Facebookpagina Zandvoort Vroeger en Nu, ja. zie je bijvoorbeeld het strand van Vroeger en Nu. Kijk eens hoe een, bijvoorbeeld een haringkarretje er vroeger uitzag ja. en hoe dat er nu uitziet. Ja. Ja. En die vergelijking, ja, het heeft ook een beetje te maken met dat vakantiegevoel. Ja, we kunnen niet meer, tenminste, je mag wel naar het buitenland, maar we blijven liever in het binnenland. En dan kun je zien van nou, het vakantiegevoel in Zandvoort, hoe mooi dat was, maar nu nog steeds is. Ja, natuurlijk, het is nog steeds zo, Christel, hè? Ja, nee, maar het is leuk om die dat het verleden ook te zien. Dat vind ik wel heel interessant, hoor. Ja, ja. Het geeft denk ik ook heel erg sfeer aan. En mensen gaan toch altijd vergelijken. Als je inderdaad zo'n oude foto op het Badhuisplein ziet, dan ga je ook kijken hoe het nu echt is. Ik, ik zie dan die prachtige hotels die, die ja. helaas verwoest zijn. Ja. Waarvan ik denk: van, oh, als die er waren, dan had ik daar zo op vakantie gewild. Ja. En dan zie je mensen buiten dansen in de zon. En ja, dan, dan, dat wil je ook een beetje de mensen meegeven. Van, uh, uh, er zijn ook hele mooie momenten te beleven. Ja, absoluut. En het ziet er inderdaad heel zorgeloos uit. Dat vind ik ook zo mooi. Ja, nou ja. De, toen hadden ze ook. ook Tuurlijk. Zorg, het bestaat geen zorgeloos bestaan. Nee. Het is wel mooi om, uh, om dingen te tonen die vrolijk zijn. Ja, precies. Nu. Zo zie je het. Ja. Goed. Het begint allemaal um, 11 september bij jou in het museum. Dus de, de tentoonstelling op Badhuisplein is dan al. En dan de 11e ja. heb je de de openingen. De elfde is de opening en uh, we mogen maar mondjesmaat mensen toelaten, maar vanaf de twaalfde is iedereen van harte welkom. Oh, en meer goed. dan dat, zeg maar. Neem ja. je familie mee, neem je vrienden mee en laat zien hoe Zandvoort uh, was en is. Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel dat jullie dat je het even wilden vertellen. Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Fijn weekend. jou ook. Dag. Dag. wonder i can think at all and my lack of education hasn't hurt me none i can read the writing on the wall in black and white Paul Simon met Kodachrome. En wat is nou Kodachrome? Kodachrome is een film die al lang niet meer bestaat. Dat was echt de mooiste diafilm. Allemaal uit het analoge tijdperk. En ja, als je het dan over oude foto's hebt... dan heb je het natuurlijk ook over Kodachrome. En dit was het liedje wat Paul Simon erover gemaakt heeft. Goed, terug naar het strand. Christel, is er nog wel wat te doen op het strand? Ja, eigenlijk is er nog heel veel te doen hè, op het strand. Ja. Ja? Ik, ja? ja. Kijk, er zijn natuurlijk uh, weinig feestjes. En uh, af en toe is er wel ergens een DJ of wat muziek en zo. Maar... Ja, dat, dat soort dingen, festivals, dat, is, dat, dat kun je allemaal niet meer echt doen natuurlijk. Nee. Uh, maar ja, er is eigenlijk nog genoeg te doen. Je hebt natuurlijk altijd de surfscholen waar je een board kan huren. Of uh, de, de surfcamps voor kinderen. Mm -hmm. um, maar je hebt, tegenwoordig kan je ook bijvoorbeeld skateboards of longboards huren. Dat okay. je even lekker, Of een lesje nemen. Dat je, want dat is natuurlijk helemaal in. Door de corona was dat nog extra yeah. hip geworden ook. Om okay. lekker te gaan skateboarden. Uh, dus dat is altijd wel een leuke activiteit. Um, nou ja, yoga op het strand kun je doen. Bootcamp op het strand. Je kunt natuurlijk ook gewoon een lekkere strandwandeling maken. Heb jij die uh, ijsdingen uh, nog gedaan? Je zou in een ijsbad gaan ijsbad. op het strand. Ja, nee, dat heb ik ook nog niet gedaan. <laughs> nee, dat, dat, uh, dat is altijd op zaterdagochtend bij Paviljoen Jeroen. Uh, ja. Kun je daar in een ijsbad. Um, ...en uh, je kunt ook blote voeten wandelingen doen. Ik denk, ik geloof wel dat door corona... ...het was natuurlijk al hè, yoga, meditatie... ...en ja. uh, aandacht voor jezelf, voor je immuunsysteem... Mm -hmm. uh, ...maar dat daar toch ook nog weer steeds meer aandacht voor komt... ...en dat dat eigenlijk juist nu de komende winter ook... ...want we gaan natuurlijk ook straks de winter in... ...en ja. dat, dat gaat denk ik best ook een andere winter worden dan uh, anders... Um, maar dat, dat, uh, ja, dat, dat er ook steeds meer aandacht voor komt. En in Zandvoort zijn daar gewoon heel veel initiatieven voor. Dus inderdaad het, uh, nou, het ik, ik zag die, die, die, die overzichten bij jou bij het yoga afgelopen. En dat, was dat misschien dat het door het warme weer kwam? Maar het leek wel alsof je op, bij elke strand ja. kon yoga. Nou, yoga is echt uh, inderdaad bij iedere strand. En volgens mij staan ze nog niet eens allemaal op mijn uh, site. Want ja. uh, er, kwam, er kwam steeds weer wat bij. Uh, maar dat, ja, dat kun je echt op heel veel plekken doen. En dat is natuurlijk ook heerlijk op het strand. Gewoon ja. lekker, uh, ja, alle elementen die je om je heen uh, ziet en hoort en voelt. Uh, bootcamp uh, kun je ook op verschillende plekken doen. Uh, boxen, heb je dat al gedaan? Gebokst op het strand? Nee. Nee? <laughs> ik? Nee. <laughs> uh, nou, dat kun je bij uh, Boeddha Beach, uh, kun je dat doen. Ook voor kinderen, heel leuk. Uh, ik heb zelf een zoontje van vijf. En daar ja. zijn we ook een keer naar de kleuterboxles geweest. Um, maar um, ja, dat, uh, je kunt ook kite fitness doen. Kite fitness? Ja. <laughs> <laughs> Dan kun je echt fit worden voor, voor het kite. Ja. Uh, dat is bij uh, Noordzee uh, uh, Surfschool. Ja. Um, wat je dus... ook kunt doen, wat gewoon veel minder actief is, gewoon filmkijken op het strand. Filmkijken op het strand, ja. ja dat, dat is dat... natuurlijk ook heel leuk. Hè? Dat vond ik wel heel erg leuk bij, uh, bij Body Beach uh, ja. deze zomer. Uh, en, maar dat was echt een van de weinige dingen die bij de strandtenten plaatsvonden. En ik denk wel, Body Beach is natuurlijk een strandtent waar je alleen lopend kan komen. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ook wel contact met de andere strandtenten die zeggen ook allemaal... Ja, als wij zoiets gaan doen, dan komen er meteen te veel mensen op af. En dat ja, wil je niet. Precies. Je wil best wel wat organiseren. Maar het moet niet uit de hand gaan lopen. Want daar is nee. iedereen natuurlijk wel heel voorzichtig uh, ja. mee. Ja. En dat, uh, ja, dus dat is steeds een afweging van ga je zoiets doen of niet. En uh, gelukkig zijn er wel uh, bij veel strandtenten ook af en toe is er een DJ of uh, een ja. barbecue. Maar... Als het Allemaal. maar niet te groot wordt. Nee, het moet niet nee. te groot worden. Ja. Oké, okay, goed. On the beach. Crispy. Is en het is hel En dat was hem helemaal tot het eind. Ja, Christel, dan gaan we het hebben over wandelen. Want dat is toch het nieuwe op dit moment. Want iedereen is aan de wandel. Ja, ja. ik uh, had pas een post gemaakt. Dus zei ik, nou, wandelen is het nieuwe uitgaan. Ja. Want ja, we kunnen er niet meer uit. Dus uh, als je dan met een groep wil zijn... en je wilt uh, mensen ontmoeten... Ja, dan en ga je, je wandelen. Beste, ja, dan kan je gaan wandelen. Dus, uh, ja. Ja. En waar kan je dat dan het beste doen? Ja, ik In heb, Zandvoort nou, en omgeving. Precies, ik heb, ik heb het, uh, de heb ik openstaan. En als je dan kijkt wat je allemaal kunt doen. Je kunt dus... Uh, ja, het is, het is uh, zintuigenwandeling. Toch met paard en wagen. Wandelen met natuurgidsen. Ochtendwandeling, vroege vogels. Zintuigen, het gaat maar niet met, op. Ja. Het is echt ja, zoveel. Bij de Kenneberduin zijn er ook heel veel dingen. Dat gaat ook maar... Dat gaat ook nou ja, ja. eindeloos door. Ja. Heel erg leuk. En uh, ja, hier in Standvoort dat is natuurlijk het unieke. Dat we gewoon de, al die natuur om ons heen hebben. En uh, zeker straks, uh, er komt natuurlijk de, de wildmaand. Sandvoort Coast Wild uh, komt ja. er ook aan. En dan worden er ook weer allerlei uh, wandelingen. De, de Ja, de beurlende herten en zo ja. uh, georganiseerd. Maar ja, ik denk zelf uh, dat, dat, dat, dat, ja, dat het wandelen, of, of fietsen natuurlijk, maar uh, wandelen kan je ook nog wat meer in een groep ook doen. Um, dat dat heel erg uh, gaat, gaat uh, ja. heel populair gaat worden. Maar jij zei ook al dat je pas ook... Uh, ik, de ik, de ik, ben, ik was vorige week bij de ingang van, de, van de Zuid-Kennemerland. Uh, ik deed mee met die fietstocht uh, over de, de bunkers. En dat zijn, daar gaan we het in de tweede uur ook over hebben. Maar daar zijn dus gewoon jonge mensen... die in vol ornaat met de mooiste nieuwste wandelschoenen en rugzakjes... aan het kijken zijn of ze de blauwe of de rode route gaan lopen. Ja, Dat, ja, dat grappig, vind ik gewoon hè? echt hartstikke grappig. Ja, dat is hartstikke leuk, ja. ja. Ja, dus dat is, dat is echt wel. ik denk dat dat echt een trend is. Dus uh, nou ja, in, in Zandvoort zijn veel mooie wandelingen natuurlijk te maken. Ja. En, en mooie dieren te zien ook. Want je kan natuurlijk al die, uh, het wild gaan spotten. Precies. Nou ja, een van die wandelingen is dus uh, bijvoorbeeld 6 september. Wandeling met natuurgidsen. Kun je nog voor opgeven, zie ik op de site van, uh, van het Waternet. En uh, nou ja, kijk even bij Waterleiding Duinen En dan uh, kun je daar voor opgeven. Tochten met paard en wagen zijn ook nog vrij. Dus mocht je niet zo mobiel zijn, kun je nog met paard en wagen ook nog mee. Leuk! your eyes and your fire um. met Bianco opnieuw uitgebracht. Dat eigenlijk iedereen kent dat ook van de Martini-reclame Dancing Easy. Goed, heb ik even een, een mededeling, tenminste in zoverre. Zondag 6 september is er Jazz in Zandvoort. En uh, ja, er zijn nog kaarten voor. Er zijn nog 15 kaarten beschikbaar voor het tweede concert... met Deborah Carter. En uh, ja, er is een beetje... Uh, hoe moet ik maar zeggen... mensen zijn een beetje onrustig daarover of het wel veilig is. Maar ze hebben contact gehad met de veiligheidsmanager van de gemeente... En de organisatie voldoet gewoon aan alle regels. Dus je kunt gewoon veilig naar de krocht. Ook als je een beetje op leeftijd bent, want daar ging het met name over. En er zijn nog kaarten voor Deborah Carter. Het tweede concert van 7 tot half 9 op zondag 6 september in de krocht. En dat is gewoon na de Formule 1. Dus middags gewoon lekker Formule 1 kijken. En dan s'avonds naar Deborah Carter. Goed, bijna 6 uur. Christel is er nog steeds. Tweede uur gaan we het hebben over uh, allerlei andere dingen die allemaal kunnen doen in Zandvoort. En we gaan het ook hebben over de tochten die georganiseerd worden in het... Uh, Nationaal park in Nimmerland. Over de bunkertocht en dat soort zaken. Dat doen we straks na zessen. En tot die tijd. Streetlife. Heer de lonely sound. Of muziek in de night. Because there's no place